De avonturen van Alice in Wonderland Een spelletje Crockett. De deur kraakte verschrikkelijk. Alice liep voorzichtig naar binnen. Ineens stond ze weer in de hal met aan alle kanten deuren. Ze holde naar het glazen tafeltje, pakte het gouden sleuteltje en deed het deurtje naar de mooie tuin open. Daarna nam ze een hapje van een stuk paddenstoel dat ze in een zak van haar jurk had bewaard. Toen ze klein genoeg was om door het deurtje te kunnen, stapte ze de tuin in. Even later liep ze langs prachtige bloemenperken en ze voelde het koele water van de fontein. Ze kwam bij een grote rozenstruik. De rozen waren wit, maar drie tuinmannen waren druk bezig ze rood te verven. Het waren vreemde tuinmannen. Ze zagen er precies uit, zoals speelkaarten. Kijk uit, schoppen vijf, zei een van hen. Je spat verf op mij. Daar kan ik niets aan doen, schoppen twee, zei schoppen vijf. Schoppen zeven stoten tegen mijn arm. Voordat schoppen zeven iets kon zeggen, stapte Alice naar voren en vroeg verlegen. Kunt u mij zeggen waarom u de rozen rood verft? We hebben hier per ongeluk een struik met witte rozen geplant. Zij schoppen twee. En het had een rode moeten zijn. Als de koningin dat ontdekt, laat ze ons onthoofden. We moeten opschieten, want ze kan ieder ogenblik hier. Voordat hij was uitgesproken, riep schoppen vijf, die de hele tijd zenuwachtig om zich heen had gekeken. De koningin, daar komt de koningin. De drie tuinmannen lieten zich plat op de grond vallen. Over het tuinpad kwamen tien soldaten aanlopen. Ze zagen er net zo uit als de tuinmannen, alleen waren hun uniformen met klavers versierd. Achter hen liepen de hovelingen in roodgeruite kleding. Ze werden gevolgd door prinsen en prinsessen. Die hadden prachtige kleren aan waarop rode harten waren geborduurd. Daarachter liepen de hartenkoningin en de hartenkoning en hun gasten, drie andere koninginnen en koningen. Tussen hen in liep het witte konijn. Alice zag ook de harte boer die op een rood fluwelen kussen de kroon van de koning droeg. De stoet liep vlak langs Alice. Iedereen keek nieuwsgierig naar haar. Wie ben jij? vroeg de koningin op strenge toon. De stoet hield meteen hand. Iedereen draaide zich om en keek verbaasd naar Alice. Ik ben Alice, majesteit, antwoordde Alice beleefd. Maar op hetzelfde ogenblik dacht ze, ik lijk wel gek om zo beleefd te zijn tegen een speelkaart. Zeker als ze zo onvriendelijk tegen mij is. En wat doen jullie daar? vroeg de koningin. En ze keek heel boos naar de drie tuinmannen. Die sprongen onmiddellijk overeind en maakten een diepe buiging. Laat dat, gilde de koningin, daar word ik duizelig van. Wat hebben jullie met mijn rozenstruik gedaan? Nou, uh, majesteit, uh, uh, uh, ziet u, majesteit, zei Schoppen Twee heel onderdanig. We hebben, uh, we hebben, uh, hoofd eraf, schreeuwde de koningin. Wees maar niet bang hoor, zei Alice tegen de tuinmannen. Jullie hoofden blijven erop. En terwijl iedereen in de stoet verbaasd om zich heen keek, verstopte ze de tuinmannen in een bloempot. De soldaten zochten nog even, maar liepen toen weer naar de stoet. Kun je krokert spelen? Alice begreep dat de vraag voor haar was bedoeld. Ja, majesteit, riep ze. En toen mocht ze naast het witte konijn lopen. Waar is de hertogin? vroeg ze aan het konijn. Sst, fluisterde het konijn. Zo heeft de koningin een draai om haar oren gegeven en straks wordt ze onthoofd. Ze kwam namelijk veel te laat en toen zei de koningin. Maar voordat hij zijn verhaal kon afmaken, riep de koningin op je plaats. Iedereen begon heen en weer te rennen. Maar even later stond iedereen op zijn plaats en kon het spel beginnen. Het werd het vreemdste spelletje Crockett dat Alice ooit had meegemaakt. De ballen waren egels, de hamers waren flamingo's. En de soldaten moesten op hun handen en voeten gaan staan om poortjes te maken. Iedereen begon tegelijk te spelen. De egels lieten zich soms wegrollen, maar soms liepen ze gewoon weg. Het duurde niet lang of de koningin werd woedend. Ze begon te schreeuwen: Hak zijn hoofd eraf! Of Hak zijn hoofd eraf! Alice bedacht dat ze onopgemerkt moest zien te verdwijnen toen ze boven haar in de lucht iets vreemds zag. Ze keek nog eens goed en het was de kop van de grijnzende kat. Hoe gaat het, meidje? vroeg hij. Alice vertelde hem over de hartenkoningin. Met wie sta je daar te praten? vroeg de koning. Met de grijnzende kat, zei Alice. Nou, hij ziet er maar raar uit, zei de koning tegen de koningin. Kun je er niet voor zorgen dat die kat verdwijnt? Hak zijn hoofd eraf, schreeuwde de koningin. De koning ging weg om de beul te halen. Maar toen hij met hem terugkwam, zei de beul: Ik kan geen hoofd afhakken als er geen lijf van zit. Praat geen onzin, riep de koning. Het is toch duidelijk dat je een hoofd kunt afhakken als er een hoofd is. En als je niet opschiet, moet je van iedereen zijn hoofd afhakken schilderde de koningin. Allemaal keken ze angstig naar Alice. Misschien weet zij wel hoe we van die kat af kunnen komen, zeiden ze. De kat is van de hertogin, zei Alice. Dus jullie moeten het maar aan haar vragen. De koningin zei tegen de beul dat hij de hertogin uit de gevangenis moest halen. Maar toen de beul met de hertogin terugkwam, was het hoofd van de kat verdwenen. Je weet niet hoe blij ik ben jou weer te zien, zei de hertogin en stak haar arm door die van Alice. Alice wilde de hertogin eigenlijk vragen of het door de peper was gekomen dat ze zo raar had gedaan in de keuken. Maar voordat Alice iets kon zeggen, was de koningin bij hen komen staan. Ze zei, en toch raak je je hoofd kwijt, hertogin. De hertogin rende zo hard ze kon weg en de koningin... ...keek even verbaasd om zich heen. Maar ze begon opnieuw ruzie te maken met de anderen... ...en ze schreeuwde telkens... ...hak het hoofd eraf. Iedereen werd door de soldaten naar de gevangenis gebracht... ...behalve Alice. De koningin kwam naar Alice toe en vroeg... ...heb je de soepschildpad al ontmoet? Nee, zei Alice. Ik weet niet eens wat een soepschildpad is. Dat is een schildpad waar soep voor gemaakt wordt zei de koningin. Kom maar mee, dan zal hij je een verhaal vertellen. De koningin nam Alice mee over het tuinpad. Naast dat tuinpad lag een reusachtige vogel... een griffioen, in de zon te slapen. Sta op, lui beest, zei de koningin... en breng dit meisje naar de soepschalpad. Ik ga kijken of zal zijn begonnen met het afhakken van de hoofden. De griffioen begon te lachen en zei... Er is nog nooit iemand zijn hoofd echt kwijtgeraakt. Kom maar mee naar de soepschildpad. Alice liep achter de griffioen aan naar het strand. Daar zat op een grote steen de soepschildpad te huilen. Alice en de griffioen liepen naar hem toe.